1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Graag voedsel en water naar Sint-Maarten brengen. Dat heeft onze prioriteit, zei minister Plasterk... na crisisberaad van het kabinet over orkaan Irma. Premier Rutte zei dat er nog geen berichten over slachtoffers zijn... op het Nederlandse deel van Sint-Maarten. Maar benadrukte dat de materiële schade op het eiland heel groot is. In het Caribische gebied zijn tot nu toe tien doden geteld... waarvan acht op het Franse gedeelte van Sint-Maarten... en op het Franse eiland Saint barthélemy de Nederlandse staat moet meer doen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De rechter in Den Haag heeft dat besloten in een kort geding dat door Milieudefensie en stichting ADEM tegen de staat was aangespannen. Van de rechter moet de regering nu met een plan komen waarin de overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn worden teruggedrongen. De huren stijgen minder snel dan in de afgelopen jaren. Op 1 juli is de huurprijs van een woning met gemiddeld 1,6 verhoogd vergeleken met een jaar geleden. Dat is de laagste stijging sinds 2010. Bij sociale huurwoningen was de stijging het laagst. Dat komt doordat het kabinet de woningcorporaties een limiet had opgelegd. De Israëlische luchtmacht heeft een complex van het Syrische leger aangevallen. Voor ons Syrië zijn daarbij twee militairen omgekomen. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat in het complex in de provincie Hama een fabriek voor chemische wapens was gevestigd. De Israëlische vliegtuigen schoten hun raketten af vanuit het Libanese luchtruim. Het 0900-nummer van de politie is in sommige regio's onbereikbaar door een storing. De oorzaak is nog onduidelijk. KPN die het verkeer naar 0900-8844 afhandelt, kan er nog niets over zeggen. Op alle storingen.nl kwamen in de loop van de ochtend honderden meldingen binnen. Een politiewoordvoerder benadrukt dat als er echt iets aan de hand is, 112 wel gewoon bereikbaar is. Het weer in de noordelijke helft een enkele bui. In het zuiden blijft het nagenoeg droog met ook wat zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen verloopt nat en grijs. Dit was het ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A15, Europort Rotterdam. Bij Rotterdam IJsselmonden, een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Het is verstandig om via de noordkant van Rotterdam te rijden voorlopig. Op de A27 Utrecht Breda heeft de brug bij Gorkem even opengestaan. In beide richtingen rijdt het langzaam, maar dat gaat niet al te lang duren. Tot zover de verkeers...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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, zandvoort en FM. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM Luncht. Goedenavond. Het wordt een avond over mensen en leeuwen en leeuwen van mensen. Er is niks nieuws onder de zon. Door de eeuwen heen vinden wij mensen het kostelijk vermakelijk... mekaar voor de leeuwen te gooien. Ga maar na, Romeinen in een arena. Daniel in de leeuwenkuil die door twee jaloerse collega's werd verraden. De beurt is aan een Sarah. Ik zou zeggen, dames en heren... verslind u haar met huid. Ik vind het nou wel spannend. Jullie ook? Ja? Ik ga vanavond al meer vragen stellen. Ik vind het fijn als je antwoord geeft. Hè? Maakt mij niet uit waar je zit. Vooraan, achteraan, in het midden, op het balkon. Gewoon lekker terugroepen. Ik vind dit heeft iets theatraals, maar ook iets noodlottigs. Hè? Voor jullie. Ja. De mogelijkheden die het mij geeft. Hè? Ja, ik wil niet veel zeggen, Gouda. maar jullie zitten toch tegenover een moeilijk interschatte vrouw met open vuur. Hè? Lijkt mij meteen een heel goed momentje om even met mijn publiek te praten. Hi, mevrouw. Hi, met dat polyesterjasje aan. Hallo. Hi. Hi. Hoi, vind je het ook zo spannend? Ja, wat, wat vind je nog meer uh, spannend in het leven? Los van dit moment, wat vind je spannend? Bepaalde dingen om te doen of uh, bepaalde dieren misschien? Wat vind je eng? Een leeuw? Ja, en, maar daar ben je nog nooit tegengekomen, toch? Wel? Wanneer? In Afrika. In Afrika een keertje? Oké, okay. en, dan, ben je, en dan, vo, dan voel je een eng dier. Okay, een eng dier. En, en wat, wat dichter bij huis, zeg maar, heb je daar ook nog bepaalde spanningen? <tie> Ja, bedoel, zo bedoel ik het niet, uh, Gouda. Maar, uh, heb je, wat, wat vind je enge dieren bijvoorbeeld dicht in huis? Een spin? Ja? Wat, uh, echt van die grote, harige spinnen? Wat doe, ga je op een stoel staan, dat is zo erg? Of... Nu valt niet mee, maar je denkt wel, oh, wat een enge spin. En dan loop je gewoon verder. Oké, okay, spinnen, dankjewel. Even kijken hoor, even kijken. Hoi mevrouw, hoi. Wat, wat vind je spannend in het leven? Je had de vraag enigszins kunnen zien aankomen, hè? Dus, uh, wat vind je spannend? Wat vind je eng? Een beetje hoogtevrees misschien, of bepaalde dingen die je... Muizen? Oké, okay, muizen. Ga je op een stoel staan bij een muis? Uh, ja. Oké, okay, en dat, vind je, dat vind, je echt, uh, vind je echt heel eng. Gewoon kleine, kleine muisjes. Ja, heb je wel eens eentje echt van dichtbij gezien? Uh, uit een pak of iets? Uh, dat je... Ja? Wat was, het? Wat was het? Hoe dichtbij was het? Uh, een metertje, denk ik. Een metertje? Ja. Dat, nou, dat, ik weet Waarom hou jij je krekkers zo ver weg van jezelf? Oké, okay, een muis. Oké, okay, spinnen, muizen. Even kijken. Hoi, meneer. Hai. Wat vindt u eng in het leven? Jou of zo? Hè? Nee, nee ja, dat, dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed. U bent echt niet de enige. Nee, maar uh, los van vanavond. Wat, wat vind je eng? Wat vind je spannend? Els, wat vind ik eng? Els, wat vind ik eng? Els zit naast je. Els. Els, wat vindt hij eng? Hij vindt... Uh... Misschien ja. een beetje hoogtevrees. Misschien bang om dingen te doen. Uh, misschien in het openbaar of zo. Uh, bepaalde fobieën, Els. Ik weet het ook niet, Els. Even nadenken. Even nadenken. Had je ik ook kunnen het doen het toen Daan naar die kant al was. Ik ja, natuurlijk. Ja, maar, maar wat vind je eng? Ja, Jeroen? Dat vind ik eng. Ja, niet zo heel veel. Hè. Niet zo heel veel. Beetje angst voor Els misschien? Uh. ja, ja. ja. Ik denk dat we het gevonden hebben hoor. Uh, een beetje bang voor Els. En hoe lang <tot> zien jullie dat door door bij elkaar? Niet. <tot> niet. Oh, vandaar. Ja, begrijp ik wel. Ja, meestal komt die angst pas na jaren, joh. Ja, oké. Okay. Goed. Een beetje bang voor Els, daar houden we het op. Dankjewel. Mijn vrouw, ik ben getrouwd met een vrouw... die heeft heel veel angstjes en uh, paniekjes. Maar dat gaat de hele dag uh, zo door. Midden in de nacht wordt ze wakker. Uit een nachtmerrie. En dan is het... Oh, Saar, hebben wij een pony? Uh, nee, lieverd, wij hebben geen pony. Oh, goddank. Anders had ik hem al weken niet te eten gegeven. Dat soort angst heeft zij. Zeven, nog eentje. Dat is eigenlijk uh, van mij, is dat echt haar lievelingsangst. Dan uh, liggen wij thuis in bed en wij slapen thuis op politieke voorkeur. Dus zij ligt links in het bed en ik schurk inmiddels een beetje naar het midden. En dan wordt zij wakker om een uur of drie. En dan is het... <tus> Saar, ik hoor wat beneden. En wij hebben een oud huis. Dus je hoort wel eens wat asbest pruttelen. Ja. Maar zij weet dan zeker dat het inbrekers zijn. En dan heeft zij een tactiek. En die vindt zij zelf geniaal. En ik vind hem achterlijk. Namelijk roepen. Hysterisch hoog roepen naar de inbreker. Gaat ze eerst rechtop. In de bed zitten. zeg ik: Liefie, Liefie, waarom ga je nou rechtop zitten? Dat is van schrik. Dan trekt ze de dekbed voor de borsten. Hé, hey, Liefie, waarom trek jij nou je dekbed voor je borsten? Anders zien de inbrekers mijn borsten. <lacht> denk ik: Hoezo? Weet je, ze mogen wel de TV jatten, maar ze mogen niet jouw borsten zien. Ik zou zeggen: Laat die flatscreen zien. <lacht> dan houden ze de TV misschien hier, hè? Van schrik. En dan gaat ze roepen: Hallo? Hallo? iemand. En zij zegt dat dat een briljante tactiek is want dan horen de inbrekers dat er iemand thuis is en dan gaan ze weg. Dan denk ik, nee de inbrekers horen dat er een vrouw thuis is. Ze denken, hé, hey, we hebben een bonus. We kunnen niet alleen inbreken maar ook deetrepen. Hopen dat ze lesbisch is. Hebben we dubbel pret. Ik sta serieus. Ik sta op het punt om vrienden van ons een keer de sleutel van ons huis te geven. Zodat er een keer iemand terug kan roepen. Dat lijkt me nou zo leuk. Ja, Dat zij dan zegt, hallo, hallo, is er iemand? Ja. <lacht> Wij zijn het, drie mannen met een bivakmuts op en die dragen we niet voor de kou. Moeha, moeha, moeha. Maar goed, er roept uiteraard he, nooit iemand terug. Dus is het, Saar, Saar. jij moet gaan kijken. Want ik ben dan thuis uh, het mannetje. Goh, ja, had ik zelf ook niet uh, gedacht. Jij moet gaan kijken, neem iets mee, de pepperspray. Eh, uh, liefie, wij hebben helemaal geen pepperspray in huis, hoor. Oké, okay, neem dan iets anders mee wat er voor doorgaat. De deodorantspray of de haarlakspray. Ik heb van vriendinnen gehoord dat dat net zo goed werkt. Deodorantspray en haarlakspray. Die hebben dat mee in hun handtasje. Die zijn nog nooit aangerand op straat. Je schat, maar dat ligt er meer aan hoe jouw vriendinnen eruit zien. En bovendien, wij hebben helemaal niks in huis dat kan sprayen. Want jij geeft om het milieu. Daarom lig je ook aan die kant van bed. Dus we hebben in verband met de ozonlaag... De... Oké, okay, neem dan de deodorantroller mee. Moet net zo goed werken. Maar vergeet niet te zeggen... Hé, hey, inbreker, even niet knipperen nou. Zo. Goed, dus ik sta... om te beginnen, gewapend... met een deodorantroller. Geur, amandel, brandnetel uit de reformzaak. En dan is het... Je moet nog een wapen mee. Nog een wapen. En dan pak zij het eerste dat voor handen ligt... onder de haakkant van het bed. Nee, ne, nee, ne, nee, nee, nee, gouden. Dat is... <tie> Haar berenpantoffel, ja. Zij draagt van die berenpantoffels, weet je wel. Met, met van die oortjes en zo'n neusje, zo van plus. Weet je wel, dus ik sta gewapend met een deodorantroller. Geur amandelbrandnetel. Of om inbrekers keihard voor de bek te slaan met plus. Hoi. Nou, dat. Era un anno fa, io stasera insieme un altro, e tu sarai forse a ridere di me, della mia gelosia che non passa più. ZANG Ik zei het al. Dat ik het even op zou zoeken. Origineel van. Uh, het Italiaanse origineel, natuurlijk, van het liedje van Rita Hovink. Uh, laat me alleen. Maar dit is het origineel en dat heet uh, Pazza Idea. En ik, ik, uh, ik ken dit nummer omdat een, een oom van mij, die uh, er intussen ook al, al niet meer is vorig jaar overleden is. Een oom van mij, die was op vakantie met zijn gezin in Italië. En uh, die kwam terug en die nam dit plaatje voor me mee, dat singeltje. Dus uh, hij zei, dit is zo'n mooi liedje. Dat hoor je in Italië, hoor je dat heel vaak. Dus hij vond dat ik dat ook moest horen. Nou, en ik heb gedraaid en ik vond het inderdaad een prachtig liedje. Patty Pravo dus. En uh, Pazza Idea. Uh, we zijn, uh, ik weet niet of je de radio wel hebt staan, maar we zijn op zoek naar Henny Ruckert. Dus ja. als je, uh, Henny, uh, kom op, neem even je telefoon op. Uh, en anders dan doen we het iets later in het programma. Dat kan ook. Maar we gaan nu naar uh, Artiest in het Licht. We hebben er weer één. Jawel. Um, want het is vandaag ook de geboortedag van uh, een van de grootste rock'n'roll componisten... die er geweest zijn. Heel veel um, invloed gehad op diverse dingen. Waaronder op Paul McCartney en John Lennon. Um, en dan heb ik het... Hij is geboren in uh, Lubbock in Texas... Op 7 september 1936. En hij overleed in Clear Lake in Iowa in Amerika. Op 3 februari 1959. Bij een vliegtuigcrash. Zijn originele, originele naam was Charles Norton Holly. En uh, hij was een uh, rock'n'roll zanger, gitarist en componist. En hij deed de dingen vaak samen met zijn beentje The Crickets. Nou, hij heeft heel veel hits gemaakt en uh, in dat korte leven, in zijn korte carrière, heeft hij zoveel bekende nummers uh, gemaakt. Uh, waaronder natuurlijk uh, True Love Ways. dat is van hem. Uh, we hebben natuurlijk That'll Be The Day. We hebben... Uh, uh, boy, uh, boy, ja uh, uh, uh, uh, uh, Ja, zo heet dat geloof ik uh, En nog veel meer Maar uh, we gaan van hem vandaag een van zijn bekendste draaien We hebben het natuurlijk over Buddy Holly En uh, Buddy Holly uh, Ja Te vroeg overleden En een hele korte carrière En van hem artiest In het licht Gaan we draaien Peggy Sue Without Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, Kelly? I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh how my heart yearns for you, oh Peggy. Die holly dus, en dat uh, nummer heet Peggy Sue En het is dus vandaag zijn geboortedag. 1936 was het zover dat hij uh, geboren werd. Jawel, en uh, overleden in 1959 uh, alweer. Dus hij uh, is heel jong gestorven. En dat gebeurde tijdens een vliegtuigcrash, waar overigens nog meer mensen bij zaten. Onder andere ook de Big Bopper. Ook een uh, rock -roll zanger die wij onder andere kennen: van het nummer Chantilly Lace. Nou, die dus allemaal. Die zaten ook in dat vliegtuig. En dat ging allemaal helemaal fout. Goed. Uh, een nieuwe plaat gaan we doen. Ja, want je moet ook af en toe eens wat nieuws draaien. Hè? Nou, dit is nieuw. Selfish Love heet het. En het is Jesse Ware. MUZIEK Jessie Ware. En dat is nieuw. Ja, het is een nieuw plaat. En dat is de volgende trouwens ook. Ze maakte ooit deel van uh, crash Hip. en uh, dat, dat uitging, ging ze solo verder. Een tijdje niks van haar gehoord, maar ze is ze weer, Jacqueline Govaars. En dat nummer dat heet Back of My Mind. No one's ever van Jacqueline Goofaars. Het nummer heet niet Back of, Back of My Mind, maar Back of My Head. Je moet beter opletten, Jans. been down on the beneath, Talking to the man from Galilee. Then my God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the of angels' feet. Then he put one hand up on my head. Great God, the mother, let me tell you what he said. Oh, Ja, soms kom je hele aparte dingen tegen als je zo zit te, te zappen en te zoeken en zo. Waaronder dit? En dat waren de Blind Boys of Alabama. Nooit van hoort, maar wel een aardig liedje, een beetje gospelachtig. In ieder geval Run for a Long Time, zo heet het. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ik ga nogmaals het regionale nieuws van 7 september aan u voorlezen. We hebben helaas, of helaas gelukkig misschien ook, geen update. Gistermiddag is juf Connie Lodewijk... de vroegere balletje van Zandvoort van Studio 118... tijdens de opening van Dansschool On Air in Pluspunt vereerd met een bezoek van de burgemeester. Zij ontving van de Zandvoortse burgemeester de Zandvoortse waarderingspeld. Een enorme eer voor de vrouw die menig talentvol danstalent heeft afgeleverd bij het balletconservatorium... en ook ander talent in haar school feilloos wist te spotten en altijd gestimuleerd heeft om te ontwikkelen. Juf Conny geeft nu alleen nog les aan dames van de 55-plus leeftijd. Maar als u denkt dat dat er rustig aan toe gaat, dan heeft u het mooi mis. Want deze dames krijgen intensief dansles. Verder zijn bij de dansschool een docenten voor klassiek ballet verbonden. En er worden ook moderne dansen gedoseerd. En er zijn zelfs lessen speciaal voor de Zandvoortse Boys. Nog deze maand zullen alle parkeerautomaten in het centrum van Haarlem worden vervangen. Betalen met munten is niet meer mogelijk. De eerste automaten zijn maandag al langs het Spaarne vervangen. Met munt betalen kan nog wel in de parkeergarages. Wie met een bankpas betaalt moet het kenteken van de auto invoeren en de controle daarvan verloopt geautomatiseerd. Apparatuur in een speciale auto leest kentekens uit en registreert automatisch of voor dat kenteken is betaald. Zorg dus dat u altijd genoeg saldo op uw bankrekening heeft als u met de auto naar Haarlem gaat. Anoniem afrekenen zoals bepleit door diverse partijen in de gemeenteraad mag niet. Een betaalbewijs achter de voorruit wordt niet geaccepteerd. Een 31-jarige motorrijder die gisteren in Haarlem gewond raakte... bij een ongeluk op de Groningenlaan, is aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer reed op de Groningenlaan en moest rond half acht uitwijken... voor een auto die vanaf de, Frieslandraad, de Frieslandlaan de Groningenlaan opdraaide. Daarbij raakte hij een hoge stoeprand, vloog over het stuur van zijn motor... en kwam tegen een bushokje terecht... De motorrijder werd op straat gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. En uh, al daar is hij overleden. De 29-jarige bestuurder van de auto is verhoord, maar daarna weer naar huis gestuurd. De politie stelt een onderzoek in naar het ongeluk. Herstel het samen heeft een mededeling bij Ook Zandvoort aan de Vlemingstraat 55... Kunt u morgen tussen 2 uur middags en 4 uur middags weer terecht voor allerhande kleine reparaties? U kunt hierbij denken aan een reparatie aan een elektrisch apparaat, zoals een strijkbout of een koffiezetapparaat. Maar ook voor, ook voor naaiklussen, zoals het inkorten van een broek, of het, een rok of het aanzetten van een knoop, kunt u morgenmiddag terecht. Dus tussen 2 en 4 bij het Pluspunt bij Ook Zandvoort aan de Vlemingstraat 55.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 En uh, zoals ik u ook al had gemeld, zou vanmiddag uh, af en toe de zon doorkomen. En uh, het is gelukt, zo af en toe komt hij inderdaad tevoorschijn. Er waait een matige westenwind en de temperatuur in Zandvoort schommelt zo rond de 18 graden. Morgen kunnen we veel bewolking en regen verwachten en een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. En die gaat draaien van 5 tot 6 in kracht. De maximale temperatuur in Zandvoort gaat rond de 17 graden uitkomen. Vrijdag, dan hebben we dus veel regen. Daarna wordt het wisselvallig en vrij koel... met slechts af en toe zon en dagelijks regen of buien. De zeewatertemperatuur is overigens zo rond de 19 graden... dus mocht u het koud hebben op het droge, neem een duik... en dan wordt u toch weer 1 of 2 graadjes warmer... Deze berichtgeving wordt u aangeboden door onze eigen uh, weerman Lex van den Horen van meteopagina.nl.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 Dat denk jij. Heus <laughs> wel. Ja, en dat denk je denk wel. Iets, dat je denkt, het komt nooit meer goed. Het komt weus toch goed. Weus. Het komt allemaal, allemaal. Allemaal, allemaal. Het komt allemaal, allemaal. Heus wel weer goed. Ja, dat denk je allemaal. Dat het allemaal wel weer goed komt. Nou, dat weet ik nog niet. hoor. Maar ja, ja. We, we gaan het gewoon proberen. Nou ja, lijkt me wel. Ik had speciaal voor een uh, vriend gedraaid die, uh, die het even uh, niet het gevoel heeft dat het goed komt. Oké, okay. goed. Uit de startblokken. Een vooruitblik op Zandvoort Lunch Sport. Ja, en we hebben aan de telefoon natuurlijk onze grote vriend en collega uh, Henny Ruckert. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag o, Hoe is het met je? Nou, niet zo goed. Nee. Dat is allemaal niet goed. Nee, want uh, jij hebt uh, banden met, met uh, uh, Sint Maarten, hè? Ja, ik heb er 17 jaar gewoond, hè. Ja? En het doet ontzettend veel pijn. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En ja, God, er zit bijvoorbeeld in Bennebroek een meisje... dat zou het eind van de, van de maand naar haar vader gaan op Sint Maarten. Ja. Maar ik heb al begrepen dat er zes maanden geen vliegtuigen kunnen landen. Dus dat nee. is natuurlijk een enorme input. die dat heeft gewoon ook buiten het eiland om, hè? Ja ontzettend zielig. Ja, want er staat niks meer over in het geloof ik, of althans nog heel ja, weinig. Helemaal niets meer over. Ja. Ik heb eh, geprobeerd en geprobeerd, maar je krijgt absoluut geen contact met niemand. Alles ja. ligt uit de lucht. Het is verschrikkelijk, joh. Ja, het Franse deel schijnen ze overigens toch wel een beetje contact mee gehad. En ik hoorde vanmorgen op de radio dat daar in ieder geval eh, acht doden te, be te betreuren zijn op eh, Saint-Martin. Ja, ja, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Ja. Maar ja, ja. Maar ja, joh. We kunnen er niks aan doen, Henny. Het is natuurgeweld. En er schijnt er nog eentje aan te komen. Heb ik begrepen. Ik hoor opnieuw dat er nog zo'n kamer aankomt. Niet minder hevig. Ja, gaat omheen, hoor. Die oh, die, die op... gaat toch. oké. Okay. Maar ja. Nou, ja. Ja. Hij kan dan weinig schade meer doen, want er is al niks meer. Dus. Nee, precies. Uh, maar goed, hopelijk dat we veel hulp krijgen dat het, uh, dat het uh, opgebouwd gaat, kan worden weer. Kijk, het allerergste is dat uh, het eiland is alleen maar afhankelijk van toerisme. Ja. Al die hotels die gaan dicht. Ja. Dus die mensen die daar werken, de, als was je vrouw of het Ober of wat ik die zijn allemaal hun baan kwijt. En ja. allemaal geen inkomen en allemaal geen eten. Nee. Dus het, het wordt weer echt een hele moeilijke tijd voor al die mensen. Ja. Ja, dat werkt in alles door, hè? Ja, in Ja, alles, in alles. ja. echt. Ja. Want daar denken de mensen niet aan als ze die beelden voorbij zien komen. Maar het, het heeft natuurlijk een enorme impact op ieders leven. Ja. Want, het eh, zat ik ook te denken, je kan ook niet naar de bank, hè? Want ze hebben het nu over plunderingen. Maar ja, goed. Als je nou geen cash geld in je zak had. Je moet toch eten? Hoe, hoe kom je ja. bij je dingen? Je, er is geen stroom, er is niks. Nee, nee ja. je krijgt ook voorlopig geen geld. Want er wordt natuurlijk ook niet betaald. Nee, ja. natuurlijk niet. Nee, ook dat. En jongens. Oh, had je het? Je kan er niet bij komen. Nee. Nee. Erg hoor, allemaal. Potverdorie. Het Rode Kruis snel kan helpen. Ja, ja. Nou, zeker. En de Nederlandse regering moet flink in ja. de buiten Maar goed. Maar, die, mag wel, die mag eindelijk... Dus, kijk, wij, ik heb drie hurricanes meegemaakt in die 17 jaar. Ja. Eh, ik had er één in november, op, de, op de 17 november... Eh, terwijl ik net een maand mijn, mijn verzekering had opgezet. Maar die kostte ook 5.000 piek per jaar. Mm -hmm. En verdomd jongens, de, uh, het dak ging eraf, dus 50.000 euro of dollar later had, had ik weer een dak op het huis. Ja. Ja. Nou dat soort dingen gebeurt, weet je. Dus mm -hmm. Dat is, is echt mm -hmm. afschuwelijk man. Ja. ja. ja. Maar en dan ja, moet je toch weer uh, terug naar de, ja, naar de realiteit van elke dag, want je hebt dan morgen ja. toch wel een sportuitzending. Ja. En, en die gaat uh, gewoon door, gek is, gek is dat eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, dat is met alles. Het gaat allemaal gewoon door. En wat ga je doen morgen? Ja, voetbal. Voetbal. We staan natuurlijk uh, midden in de belangstelling. En we hebben een uh, heel bijzondere gast. Dat is René Arnezen. Ja. Dat is een jongen die, heeft, die is ook met de bal uh, in de wieg geboren, geloof ik. Ja. Uh, hij begon in 1974 als voetballer. Dat was een van de sterkste clubs in Amsterdam. Dat was Herenmarkt. Dat bestaat ja. niet meer, hoor. Maar na Ajax en Zeeburgia ja, was dat gewoon uh, uh, de beste club van Amsterdam. Nou, hij heeft een hele periode uh, uh, gespeeld met bekende Ajax-spelers. Zoals uh, uh, Spiets Koning, Johan Cruijff had hij met te maken. En dus Michels, is Blok. Ja, ja. Hij is bij Haarlem A-junior geworden. Uh, daar was Ted, Ted Immers, was toen de, de coach met Hans van Doornveld. Die zijn een keer kampioen geworden, die jongens. Hm? Later is hij naar uh, Volendam gegaan, onder uh, Leo Beenhakker. En de, hij heeft ook in, uh, in Haarlem getraind. Hij is trainer geweest bij HFC. En hij is trainer geweest bij DIOS. Ja. Uh, bij DSOV, sorry, moet ik zeggen, in uh, Vijfhuizen. Hij is de bedenker van de food Battle van 2 tegen 2, als ja. de winnaar blijft staan. En uh, ja, hij is nu steun van zijn vrouw, die drie modewinkels heeft in Haarlem en Heemstede. Ja. Nou, steun, tussen aanhalingstekens hoor. Ik weet niet of René wel zo'n goede steun kan zijn. <laughs> maar dat is een grap. dat komt morgen allemaal aan de orde natuurlijk. Okay. En natuurlijk alles over het voetbal, want het voetbal ja. ligt een beetje op zijn gat in Holland. Hè. Ja. En uh, de discussie over keursgras en allemaal dat soort uh, dingen. Maar er schijnt hoop te zijn in ieder geval even een goede voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat, uh, dat denk ik toch wel, hè? De Jan Smit, oud-voorzitter van, uh, ja, oud van Herakles. Die, die laat zich door niemand in de maling nemen, hoor. Nee, dus dat is op zich al een hele goede. En uh, meneer Gudde er straks bij, dat lijkt me ook geen verkeerde zaak. Dat is ook geen verkeerde, nee. Nee, nee. nee. dus... Nou, uh, Henny, uh, ondanks alle nadigheid op, uh, op Sint Maarten... hoop ik dat je ondanks dat toch een hele fijne uitzending hebt morgen. Dat hoop ik ook. Okay. Maar met René ben ik daarvan overtuigd. Okay. En natuurlijk, oh, dat... natuurlijk, natuurlijk natuurlijk, komt Joop van Hesse, Ja. over de Zandvoortse sport. Want laten we ons niet uh, uh, uh, vergissen. De sport in Zandvoort heeft een ongelooflijk groot niveau. Ja. Hoog niveau ook. Er zijn zoveel jeugdkampioenen en jeugdspelers die overal doorbreken. En dat heeft toch ook iedere week onze aandacht. En dat is belangrijk. Ja, ja zeker weten. Het is hartstikke mooi toch dat we dat hebben in dit kleine dorp. He? Absoluut. Zo is het. We Absoluut. gaan allemaal luisteren ja. morgen, Henny. Gaan ja. we dat afspreken? We gaan Zo allemaal is luisteren. het. Ja. ja. Allemaal, dat doen we. En heel veel sterkte ja. met alles. Dankjewel en jullie succes met de uitzending. Dankjewel, Dankjewel Henny. Tot ziens. Hoi. hoi. hoi. hoi. Daar. Zo, en uh, dan heb ik ook nog een artiest in het licht. Ja, want dat gaat allemaal gewoon door. Hè. Dit is niet te geloven. Maar ik heb ook nog een uh, artiest in het licht. En dat is. Ah, Kies moon in het licht. Ja, we praten er niet doorheen man. Kies moon. Het is <laughs> altijd Dat commentaar. Geweldig. Keith Moon was dit. en uh, Drummer van The Who, natuurlijk. Dat uh, is bekend. Maar ja, ik denk, ik laat toch eens iets van hemzelf horen. Ja, het is niet echt van hemzelf. Maar uh, hij zingt hier wel op. En het uh, komt namelijk uit uh, de film Tommy. Uh, waar hij de rol had van, uh, van Uncle uh, Ernie of, zo, of zoiets. Uh, de oom van, uh, van Tommy die een, een, een holiday camp had. De Tommy's Holiday Camp. Keith Moon. Keith John Moon was drummer van de legendarische rockgroep The Who. Hij werd geboren in Londen in 19 uh, 46. hoewel hij later zou zeggen dat hij een jaar later was geboren. Goed, maar uh, het is niet zijn geboortedag, het is vandaag de dag dat hij overleed. En wel op 7 september 1978 overleed hij in West Westminster in het uh, Verenigd Koninkrijk. En u hoorde dus uh, een nummer uit de uh, musical Tommy en dat heette Fiddle About. Er is nog een andere dame die ook jarig is. Kan nog net even. Uh, en dat is de zangeres van uh, The Pretenders. Ook die is jarig vandaag. Die is jarig vandaag. Ja, echt wel. Artiest in het licht. Chrissy Heimde. En het nummer heet Dark Sunglasses Van haarzelf, hè. Ja, Dark Sunglasses heet het uh, nummer. Chrissy Heinde, Amerikaanse die werd geboren in Akron, Ohio op 7 september 1951. En ze uh, is dus vooral beroemd geworden natuurlijk met de groep The Pretenders. En ook nog als echtgenote van uh, Kings componist uh, Ray Davies is er ook nog mee getrouwd geweest. Jawel, en van haar hoorden we dus het nummer Dark... Wat zie je te doen? Joh. Zit er ineens weer eentje naast me binnen? Uh, wat zou ik zeggen? Ja, uh, nou goed. Dit nummer heet Dark Sunglasses. Ik heb nog tijd voor één nummer. En uh, ja, dat is een beetje een wrange beetje titel misschien. Maar goed, het is toch wel een mooi liedje: Spooky Tooth. En het nummer heet Waiting for the Wind. Nou, dat zullen ze daar niet, uh, niet mee doen, denk ik. Liever niet. Uh, geen tijd om het helemaal voor u te draaien, maar dat doen we dan een andere keer wel eens. Uh, Want uh, dat komt wel weer een keer. Spooky Tooth, bekend van uh, That Was Only Yesterday en natuurlijk ook van <coughs> I'm the Walrus. <coughs> ik zit nou, ze in die microfoon? Oh, <laughs> ik zit niet ik, ik zat naast de microfoon. Ik hoorde hem niet in, hou hoor, sorry. Kijk, ik ben slim geweest. Ik heb, uh, ik heb een korte versie gemaakt van deze iMtune van de donderdag een stuk afgetipen. Ik heb een stuk eraf geknipt. Ah, wat zonde. Wat zonde. Ja, ik denk, we hadden gewoon plezier en dat ging het om. Ja. Nou ja, dat is waar. Het was weer heel leuk om te doen. Ik hoop dat de luisteraars het net zo leuk hebben gevonden eigenlijk. Ja. Ja. Weet je maar nooit. Nee, dat is inderdaad. Goed, dit was Zandvoort Lunch voor deze donderdag, de 7e september nee, 2017. We gaan morgen weer, maar dan als Zandvoort Lunch Sport met uh, Henny Rukert en uh, nog meer. Uh, John Pereboom geloof ik. Uh, Ron, Ron, pereboom. Oh, Ron en, pereboom en Ron de Jong. Ja, ja. Nee, ja, oh, ja Jos ik. Jossie Jong. Jossie Sorry, de Jong. Sorry, even ja. dikke, maar... Ja. Oh, oh. Goed, dat, maar dat is morgen. En uh, dat, uh, veel plezier dus. En u hoort dus ja ja, ja, en begint morgen ook niet het leuke programma van Willem en Charlotte uh, van niet. tevoren? Oh, maar, weet je niet. We gaan eruit. Tot ziens. Bedankt Hoi, voor het luisteren. Tot Doei, tot Doei. Doei. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.